In de ridderzaal van het toverkasteel van Picolorus zit het kleine gezelschap ongeduldig te wachten. Dat wil zeggen, Paulus is ongeduldig. Bar ongeduldig zelfs. Hij gluurt steeds naar de klok... En nu het dan eindelijk zeven uur is geweest, slaakt hij een zucht van verlichting. Oeguburu en Salomo voelen zich minder opgelucht. Hoofdschuddend hebben ze naar Paulus zitten kijken, en ze hebben van vrijdagavond af niets anders gedaan dan mopperen en tegensputteren. Natuur, want het is dom. Heel een zeer buiten oerdom, om die heks los te laten. Ja, ze, had, ze zat er nou juist zo veilig opgeborgen, hè? De enige plek waar ze nooit kan ontsnappen... Dat is de kerker van Micheloris. Ja, ja, dat hebben jullie nou al herhaaldelijk gezegd. Maar ik voor mij, ik kan het niet langer aanzien. Het is nou mooi weer. De zomer is begonnen. En om nou al die tijd in zo'n pikdonkere kerker te zitten... Nee, nee, dat is te erg. Ah, vrienden. Strebbel dan maar niet langer tegen. Jullie weten even goed als ik hoe Paulus is. Hij is nou eenmaal niet anders. Hij is veel te goeie... Hij zal wel nooit verstandig worden. En dan valt niet met te, te, te praten. Zo is het, Salomo. Er valt met Paulus toch niet te praten. Al praten jullie nog uren tegen me. Ik ga hier niet vandaan voor de gevangenis zijn vrijgelaten. En dat meent hij ook, dat weet ik. En daarom, daarom moet het maar gebeuren. Hier heb ik de sleutels van de kerken. Gaan jullie allemaal mee naar beneden? Nou, ik ga mee. Wij gaan ook mee. Uh, het is zonde en jammer, maar als er nou toch iets aan te doen is, dan gaan we mee. Daar gaan ze nu met z'n vieren de ridderzaal uit. Paulus is zo rusteloos geworden, dat hij nu op een holletje vooruit holt de stenen trappen af naar de gewelven die onder het kasteel liggen. Maar Picolorus haast zich niet. Picolorus haast zich nooit. Rustig wandelt hij achter Paulus aan naar beneden, met de grote sleutelbos. En Oehoeboerl en Salomo hebben ook volstrekt geen haast. Met lange gezichten stappen ze achter Picolores aan, en het liefst zouden ze nog gauw een uitvlucht verzinnen om de zaak nog wat op te houden. Maar de uitvlucht wil niet komen, en Paulus is al in de gang die naar de kerker leidt. Ja hoor, hier kom ik aan, hier kom ik aan. Paulus de woord. Miss Paulus, jij zult het wel prettig vinden om zelf de deur te mogen openmaken. Ja, graag hoor. Hier heb jij de sleutel. Oh, Dank wel, ik, ik ben blij dat ik dat doe. Dag Eucalyptus, daar ben ik dan. Dag lieve Paulus, dag Picoloris, dag vogels. Hm. Maak was geen plichtplegingen Eucalyptus. Aan ons ligt er niet dat je vrijkomt. Nee, wij zouden je graag hier laten zitten. En Rijn en Krakras, ook. Waar zijn Rijn en Krakras? Hier achter me. De latbekkers is hoe ook... dat jullie nog van gedachten over anderen, dat ze zich niet eens durven verdoenen. Kom eens tevoorschijn, jullie. En zeg het gezelschap eens vriendelijk. Goeiedag. Ja, ja, hier ben ik. Dag allemaal. En Hier is Het dag Paulus. Blij dat je ons komt halen. Besef goed, Eucalypta, dat je het uitsluitend aan Paulus te danken hebt dat ik je vrij laat. En besef goed dat wij het er niet mee eens zijn. En dat wij je bij de eerste de beste lelijke streek weer aan Piccolo's zullen uitleveren. Wat een dreigement dit. We zien jullie me vooraan. Ik zal wel verstandiger zijn. Voor mij hebben jullie Zuchten. Ik ben veel te blij dat we eruit mogen. Denk er aan Eucalypta. Geen rare plannetjes meer. En geen toverkunsten. Hey, hey, ik denk er niet aan. Maak je maar niet ongerust. Voor Paulus zal het voortaan een hele lieve tante zijn. Ik zal hem beschermen tegen gevaren. Ik zal al zijn wensen vervullen. En we zullen dikke vrienden worden, niet waar, Paulusie? Ik hoop het, Eucalypta. Ik zou dat erg prettig vinden. Uh, ook wat ons betreft, kan je er zeker van zijn dat we je geen stroebreedpijn in de weg zullen leggen. Niet waar, Kruikras? Oh ja, zeker. We zijn één en al dankbaarheid. Mooi zo. Hou je aan die belofte en dan is alles in orde. Mogen we nou vertrekken, Pitaloris? Je bent vrij om te gaan waarheen je wilt, Eucalyptus. Gaan we dan samen terug naar het groene bos, trouwens? Ja, dat is goed. Ik begrijp dat je verlangt naar je eigen huisje. Waarom zouden we samen gaan? Daar nou, voelen we geen stikken voor. Maar de hoeboe en Salomo, hoe kan je nou zoiets zeggen? Het is toch gezellig? Alles is dan weer als van Met dit verschil dat we geen vijanden meer zijn, mijn vrienden. Hmm, eerst zien, dan geloven. Het, toch weer het is toch altijd mogelijk dat Eufalipta zoiets meent? Ha, <laughs> die Paulus. Lichtgelovig ben je wel. Maar goed, je moet het zelf maar ondervinden. Ik wens jullie allemaal een plezierige wandeling en wel thuis. Met een vaartje komen de heks, de vos en kraakras nu uit de kerker. Ze nemen afscheid van Picoloris, haastig, want ze willen nu zo gauw mogelijk buiten zijn in de vrijheid. Oeguburu en Salomo rijken Picoloris zwijgend hun vleugels. Ze zien er allerminst opgewekt uit, maar ze zien wel in dat er aan deze toestand toch niets meer te veranderen valt. Paulus bedankt Picoloris erg hartelijk. Hij is heel tevreden met de gang van zaken en heeft goede hoop dat Eucalypta haar leven nu zal beteren. Door de grote poort verlaten ze het toverkasteel en gaan op weg naar het grote bos. Eucalypta is de beminnelijkheid zelf. Ze plukt een ruikertje bloemen en geeft dat met een zwierige buiging aan Paulus. Kijk, Paulusie, een eerste bewijs van mijn herkentelijkheid. Oh, dat is lief van je. Wel bedankt, Eucalypta. Zijn er geen giftige bloemen bij, Paulus? Hé, eh, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kom je nou bij zoiets? Och, Paulus, neem het hem niet kwalijk. Ik heb het aan mezelf te danken dat niemand mij vertrouwt. Ik weet heel goed dat ik altijd een lelijke heks ben geweest. Maar van nu af aan... Hoor je nou wel? Ekewipka is helemaal veranderd. De gevangenschap heeft haar goed gedaan, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Dat kan je gerust zeggen, Salem ook. Want zo is het ook. Ik ben een ander mens geworden. Of, uh, nou ja, een ander mens. Hmm. Een andere heks bedoel je? Ja, juist. Zo bedoel ik het. En om te bewijzen hoe anders ik wel ben... Zal ik nou Rijn de Vos en Krakras wegsturen? Jullie mogen gaan, allebei. Ik heb jullie diensten voorlopig niet meer nodig. Rijn en Krakras laten zich dat geen twee keer zeggen. Gezwind verdwijnen ze tussen de struiken. Eucalypta en Paulus wandelen drukkeuvelend samen verder. Het ziet er werkelijk naar uit dat ze het voortaan goed zullen kunnen vinden. Oegobooru en Salomo echter vertrouwen de heks nog altijd niet. Met sombere koppen lopen ze achter het tweetal aan... en ze bewaren zoveel afstand dat ze ongestoord met elkaar kunnen praten... zonder gehoord te worden. Want het bevalt mij nog niet, Saromoro. Mij ook niet, Saromoro. Ik zeg maar zo, een heks blijft een heks. En daarom is het zo goed dat wij twee er ook nog zijn. Uh, wij kunnen Paulus beetje bewaken. En dat zullen we doen ook. Daar kan je zeker van zijn.